4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De topman van het internationaal atoomagentschap is dit weekend in Teheran. Yukiya Amano praat daar met hoge functionarissen van het Iraanse atoomprogramma. Hij wil onder meer dat Iran inspecteurs toelaat op een omstreden militair complex. Woensdag begint in Bagdad internationaal overleg over het Iraanse atoomprogramma. Onder meer de VS, Rusland en China willen dat Iran concessies doet... om de angst weg te nemen dat Iran een kernwapen ontwikkelt... De spanning over het Iraanse nucleaire programma is de laatste maanden opgelopen. Onder meer de VN, de VS en de EU hebben sancties ingesteld tegen Iran. In Camp David is de topconferentie van de G8-leiders begonnen. President Obama ontvangt op zijn buitenverblijf onder andere bondskanselier Merkel en de nieuwe Franse president Hollande. De G8 had ook de rentree kunnen worden van de Russische president Poetin, maar die heeft zijn premier Medvedev gestuurd. Op de agenda staan onder meer de eurocrisis, het Iraanse atoomprogramma en de situatie in Syrië. Ook wordt er gesproken over de klimaatverandering en de honger in de wereld. Aansluitend begint zondag in Chicago een topconferentie van de NAVO, die vooral zal gaan over Afghanistan. Franse president Hollande heeft zijn kiezers beloofd dat hij nog dit jaar de Franse troepen zal terughalen uit Afghanistan. President Obama probeert hem op andere gedachten te brengen, maar op Camp David zei Hollande dat hij bij zijn verkiezingsbelofte blijft. De Maastrichtse advocaat Fernand Trippels wordt vermist. Hij is maandag voor het laatst gezien bij een hotel in Laanaken, net over de grens in België. Daar vond de politie ook zijn grijze Maserati. De Belgische politie is naar de advocaat op zoek en heeft een opsporingsbericht over Trippels verspreid. De Nederlandse politie werkt mee aan het onderzoek, maar kan niets over de zaak zeggen. De 52-jarige Trippels komt uit een bekende advocatenfamilie uit Maastricht. Het weer, vannacht droog, minimaal ongeveer 10 graden. Overdag zonnige periode, maar in de middag kans op een bui. Het wordt 16 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, is ready for the, 4, Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in uur nummer drie van Nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012. Vlucht naar het Oosten is de titel van het boek dat Bronia Davidson schreef over haar familiegeschiedenis. Dat boek is het uitgangspunt van het gesprek dat ik straks tussen zes en zeven met haar heb. In het uur daarvoor hoort u een aflevering van Nachttrein naar Napels met Gerard van Westerlo. En in dit uur brengen we de laatste aflevering van een tweeluik met Herman Verbeek.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 In Een Leven Lang, een programma van de NPS uit 2000, is Willem de Haan in gesprek met hem over de crisis die Verbeek doormaakte, zijn woede over de paus, zijn afschuw van het hedendaags consumentisme en zijn eenzaamheid. En tevens draagt hij zijn gedicht in het Sjoelportaal voor. Herman Verbeek vierde afgelopen donderdag zijn 76ste verjaardag.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 Vijfduizend klonen van hem benoemd. Vijfduizend bisschoppen over alle continenten en kardinalen. Die allemaal daar zijn pijpen dansen. Waaronder Simonus, Waeik, Hurkmans, Wiertz, De Jong. Punt, al die reactionaire nieuwe Nederlandse bisschoppen. Muscus is nog een klein beetje de enige. Nog een klein beetje, eh, kleiner beetje van Luin in Rotterdam. Maar verder is alles weer reactionair naar de middeleeuwen aan het terugkeren. En dan denk je... Wat je daar op dat seminarium leert en ontdekt die bevrijding die je dan langzamerhand met anderen voltrekt. 40 jaar priester straks. Is het allemaal voor niks gebeurd? Wordt het allemaal teruggedraaid? Worden we weer zo reactionair en rechts? En wordt het weer allemaal zo'n bijgeloof en zo heidendom wat het droomse geloof natuurlijk eigenlijk is. Zo'n vervalsing van de Jezusfiguur. Dus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 En ik dacht opeens van ja, maar in zo'n stad als Groningen... daar, daar, daar is, moet toch altijd een plek zijn voor iemand die, die, die dan eh, cultuur toevoegt...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 Nou ja, ik, euh, als, je, als je heel erg op iemand gesteld bent... Dan, dan, dan, euh, en, en er zijn dingen aan iemand die je niet minder mooi vindt... Dan, dan nuanceer je die ook weer meteen. En dat heb ik altijd. Als het dus helemaal een beetje doorslaat voor mijn gevoel... dan, euh, dan denk ik van ja, ik, ik, ik, dat, ik, ik ben zelf niet zo uh, radicaal. Maar wat ik ongelooflijk belangrijk vind... Dat is dat hij euh, door de grauwe discussies van de dag heen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 Dat letterlijk kapitalen. Mensen leven waar ze leven. En daar moeten ze... voor de dingen kunnen opkomen. De dingen met elkaar maar kunnen Leidt niet juist die, die, die kleinschaligheid... die kleine verbanden... eerder tot conflict en oorlog... dan het grote? Hè? De strijd. Eh. Ik denk eerlijk gezegd dat kleine gemeenschappen... kleine conflicten hebben. En grote...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 Shabbat en de feesten worden gevierd. En ook als er concerten zijn en exposities die hier heel veel gehouden worden... eerdaags wordt er weer eentje geopend. Want... Nou. Komen we niet binnen? Nee, ik blijf Prachtig. altijd hier in de deur staan. Prachtig. En de hoog. reden is ja. dat ik me altijd hier als gast voel. En toen die in 1981, bijna weer 20 jaar geleden... was gerestaureerd en weer werd ingewijd. Dus de Torahrollen werden hier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 Maar dat is de manier waarop een alleen zijnde hoopt niet alleen te zijn. Maar het samenslapen enzovoort, enzovoort, dat zie ik niet meer. Ik heb in de zeventig jaren eens een keer.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 Dat was een aflevering van Een Leven Lang met als hoofdpersoon Herman Verbeek. Een programma van de NPS dat eerder werd uitgezonden in december 2000. Samenstelling Willem de Haan, techniek, Even het pakken, Marcel Hofman en Jurek Willig. Presentatie Petra van Hulsen. Priester, dichter en oud-politicus Herman Verbeek was afgelopen donderdag 17 mei jarig. Hij werd toen 76. Dit is Nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012. U weet het, u kunt reageren, u kunt vragen stellen, opmerkingen maken. Dat kunt u doen door te mailen naar nachtvluchten@omroepmax.nl of te schrijven naar postbus 518 1200 AM Hilversum. Onze site is www.nachtvluchten.fm. Daar staan prijsvragen. Heel veel informatie over de makers van dit programma. En u kunt daar ook onze programma's terugluisteren. Uh, informatie vindt u trouwens ook op teletextpagina 331. En zo zijn we aan het einde gekomen van het vierde uur. Nee, ja, was dit vier uur? Ik ben de tel kwijtgeraakt. Nee, we hebben nog twee uur voor de boeg. Dit was het derde uur van Nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012. Zometeen het NOS Journaal van vijf uur.